Je gaat toch niet meemaken dat ik straks tussen 4 en 5 uh, nog een uur mag doen? Want uh, volgens mij hebben de computer, computerprogrammeurs, denk ik, een kleine mistake gemaakt. Nou, oh, daar zit ik niet zo mee hoor, eerlijk gezegd. Twee uur geweest, vrienden. We gaan gewoon vrolijk verder op deze zondagmiddag, 20 juni Dus nou naar Hendrix. En, dat is geen familie van Tom, maar het heet wel Why Should I Cry? Waren we toen bezig met uh, deze periode? Nou, waren we bezig met uh, een illegale hobby aan het uh, bedrijven? Ergens op een uh, driehoog achter een uh, kamertje met een illegale zender en een grote antenne op het dak. En toen draaiden we dit soort nummers: Nona Hendrix' en Why Should I Cry? Uh, nummer wat geproduceerd is voor die mensen die dat nog weten, inderdaad. Jimmy Jam en Terry Lewis, de grote producers... onder andere ook achter... Uh, het succes van de S.O.S. Band... de Sound of success Band... Bored Love, uh, noem maar op... Uh, uh, still, you, still You Care, hoe heet het nummer... even gauw uit mijn hoofd opdiepen... het is wat dat betreft ook een beetje... een gatenkaas uh, bovenin aan het worden... maar ja, uh, wat wil je ook als je 25 jaar lang... Uh, dit radiovak aan het doen bent... dan wil je dat dus, uh, die paratenkennis ook niet... Uh, 1, 2, 3 uh, hebben... 9 minuten over 2. Uh, niks is minder waar. Het heeft uh, helemaal niks met zondag in Kennemerland te maken. We zijn bezig met een zomerprogrammering hier bij ZFM Zandvoort. Die liep tot vier uur. Maar nu zit ik me af te vragen. Heeft de computerprogrammeur van ZFM Zandvoort daar rekening mee gehouden? Ik ben benieuwd. Als ik straks om 4 uur een leeg gat uh, zie, dan zal ik toch nog een uur uh, langer moeten blijven zitten. Uh, Staat niet in mijn arbeidscontract, uh, maar uh, voor, uh, voor die mensen thuis maak ik daar gewoon graag een uitzondering voor. Over de verkiezingen gesproken, de share Special hadden zich daarop uh, ge, ja, min of meer geïnspireerd. Hier is Too Far Gone. I'm way too far gone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 Kijken, kijken, niks kopen Lekker doorloven Kijken doe je met je ogen. Loop jij maar lekker door Geen centen maken Niks met je handjes pakken Je, je ziet er wat er, schoen uit, Loop jij maar lekker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 Tel, tel, tel, tel. Wat schijnt zich van die troep. Maar het jufje op tv, wie weet wat ze roept. Kijken, kijken, niks kopen. Lekker doorlopen. Kijken doe je met je ogen. Loop jij maar lekker door. Geen centen maken. Hij treedt op in kleine theaters. En hij was uh, ergens in april, meen ik, hier te gast. Dat zeg ik, mei. Uh, was hij hier te gast uh, bij de Muziek Boulevard. Uh, ik heb het over Mirko Haarmans. En uh, zijn uh, singeltje heette Kijken, Kijken, Niks kopen. Het moet volgens hem altijd iets universeels was. Nou hoor ik ook het woordje telcel. Nou dat weten we allemaal wel. Als we ochtends wakker worden en we zitten met een beetje ongeïnteresseerd met een afstandsbediening in ons poten. Dan kunnen we het niet nalaten om Mr. T bijvoorbeeld. Die een, een of andere snelkookpan weer aanstaat te prijzen. En dan kan je dan gewoon je creditcard doorheen halen. Creditcard die ik weer kwijt ben. Jawel. En zo kan je dan dus dingen gaan kopen. Maar in dit geval is het kijken, kijken en niks kopen. Daarvoor de Treats met Come On Baby. Een, uh, ja, een band die min of meer de muziek heeft uh, laten inspireren op The Hives. Wie? The Hives? Ja, dat is een rock roll bandje ergens uit de uh, jaren 60 of zo uit uh, Amerika. En daarvoor had je dan nog uh, de nieuwe single van The Cher Special Too Far Gone. Een beetje geïnspireerd op uh, het opkomend rechtspopulisme. Daarom heb ik hem ook gedraaid. Ja, wel. Nou, dat uh, bracht de tijd op tien voor half drie. Dat betekent dat we ook weer toegekomen zijn aan uh, de... min of meer het blokje van, uh, van alles wat met de, de grote prijs van Nederland uh, te maken heeft. En daar beginnen we dan maar mee. Hier is My Heart van Felicia Bloemendaal. Daar gaan we nu maar eens even naar luisteren.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 Stop the beating of my heart, my heart They say I'm cheating on my heart, why no It's just my thoughts competing with my heart My heart, my heart, my heart My toes are only her beats supposed to tell me all I need to know should I just follow ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. but it's only late at night she speaks oh and I don't like talking man I'm tired you see she's loud and noisy oh I can't sleep so I decided to ignore all the ideas of my heart my heart can stop the beating of my Cheating on my heart Why don't no? it's just my thoughts Competing with my heart My heart, my heart, my heart But after nights filled up with arguments Lately she made me understand Like lots of hearts in this whole white world All she ever wanted All she ever needed was a friend So I started looking for another heart them from the start Vandaan. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, maar ik woon nu al zes jaar in Amsterdam. Amsterdam? Ja, Amsterdam. Um, Even over je muziek. Wat is het precies? Ik heb het uh, gehoord, ja. maar het is wel heel... Ja, Nederlanders willen het altijd in een hokje stoppen, maar ik denk <laughs> dat het niet eens in een hokje te stoppen is. Nee. Nou, ik denk dat het toch het meeste dan onder popmuziek valt eigenlijk. Misschien een beetje met wat jazz invloeden, maar wat ook een soort van liedje wat erbij richting country ging eigenlijk. Maar dat is juist wel grappig als je het met, je kan met z'n twee al zoveel verschillende stijlen proberen. Dus dat hebben we een beetje ge gedaan eigenlijk. En uh, ik hoop dat het al overkwam. Nou ja, het is in ieder geval heel, uh, heel speciaal. Ook met een viool. Ja. Hoe, is, hoe heb je dat dan bedacht? Uh, nou, ik ben toen ik zeven was begonnen met viool spelen. En... Toen ben ik op een gegeven moment op de middelbare school er weer mee gestopt. En toen ben ik een beetje gaan zingen. En toen ben ik drie jaar terug via, uh, gitaar gaan spelen. En toen leek het ons eigenlijk wel gaaf om voor vanavond een beetje iets speciaals te doen. Nu dus zijn we die violer er een beetje bij gaan betrekken. En dat werkt op zich wel. Uh... Zo, nou, zo doen we het Ja, een beetje zo op die manier, ja. Dan heb jij nog een uh, hele mooie uh, gitarist uh, naast je zijn, Johannes. Ja, Johannes. Ja, uh, hoe belangrijk is hij? Um, nou, wel heel belangrijk. Ja, want hij heeft... Het voegt wel echt heel veel uh, leuke dingen toe. Ik vind hem echt uh, briljant eigenlijk. Uh, uh, is het ook zo dat jij uh, liedjes schrijft en dat je dat met hem doet? Nee, ik heb al deze liedjes wel zelf uh, geschreven. Gewoon met mijn gitaartje en dan uh, ik alleen. En toen hebben we later met, uh, met Johannes erbij. Hebben we een beetje gekeken wat, er, wat ik dan weer aan hem kon overgeven. want Hij kan alles veel beter dan ik eigenlijk, instrumentaal gezien. Ja. Dus... Uh, ja, het is een beetje zo gegroeid eigenlijk. Ja. Dus jij schrijft de teksten en hij bedenkt de melodielijnen? Nee, ik bedenk ook de melodielijnen, ja. ja maar hij bedenkt dan al die gekke solootjes en zo die er doorheen komen. Ja, is dat, ja dat is ook een kwestie van elkaar de ruimte geven. En dat daardoor je muziek natuurlijk heel, uh, ja, uh, of niet, niet voor, uh, voorspelbaar, maar wel verrassend uh, zou moeten klinken. Nee, sorry, wat bedoel je? Nou je... Oh ja, goed. Uh, dat je, Als je hem de ruimte geeft, ja. dat het dan in ieder geval niet zo voorspelbaar is als het lijkt. Als je hem de ruimte, het is wel belangrijk om elkaar de ruimte te geven, denk ik. Maar... Is het ook zo dat hij dan, zeg maar, creatief dan het nummer extra speciaal is? Helemaal, helemaal verandert. Um, ja, het maakt het wel zeker beter, ja, absoluut. Ja, maar dat is ook wel heel gaaf dat het zo goed klikt, eigenlijk. Want ik vind, over het algemeen, alles wat hij op tafel brengt, vind ik eigenlijk een, een goede toevoeging. Dus het, het klikt heel erg op muzikaal gebied. Dus hij, alles wat hij uh, bedenkt, vind ik eigenlijk altijd wel mooi. Even over dit, Grote Prijs voor Nederland. Hoe ben jij er uh, terecht gekomen? Ja, ik me, je kon je liedjes uploaden. Uh, januari was dat geloof ik. En uh, dat had ik gedaan. Ik had er drie opgelopen ik had eigenlijk niet echt verwacht dat ze mij eruit zouden kiezen. Dus ik was echt super verrast. Dus je bent wel blij dat je er uh, nu uh, deel van uit uh, hebt gemaakt? Ja, ja, ik ben echt heel blij. Ik vond, het, ik vond het zo gaaf om te doen. En het werkt ook zo stimulerend, omdat je dan weer keihard gaat oefenen en allemaal nieuwe dingen gaat proberen. En, uh, ja. Wel doorgaan met de muziek dus? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nog één uh, allerlaatste vraag dan nog. Waar kunnen de mensen jou vinden op het uh, Wereldwijde Web? <laughs> um, nou, je kan me vinden op MySpace. En dan gewoon Felicia Bloemendaal. Dus MySpace slash Felicia Bloemendaal. Felicia en dan Bloemendaal gewoon zoals je de stad ook schrijft. Oké, dank je wel. Ja, jij ja, ook bedankt. Day is just passing time, till I come home, and you take me in your arms. Lady, my thoughts are as clear as never before, but I only think of you. Just slips away plain as it simply disappears when I'm with you. I just can't get close enough. Maybe every kiss feels like the first so right Baby When I look in your eyes It feels like home Oh You feel like home When I'm with you Time just slips away, it simply disappears, when I'm Me be the one you want to love when I'm with you. Time just slips away, it simply disappears when. I just can't get close enough. Enough. Close enough. Annika Eido. Zo so, uh, heet je ook? Ja, dat is uh, mijn voor- en mijn achternaam. Je voor- en je achternaam? Ja, Annika Eido. Ja, waar kom je vandaan? Ik kom uit Gouda, oorspronkelijk. Gouda? Ja, maar ik woon nu in Amsterdam. Amsterdam, wat, wat, uh, wat is je achtergrond? Um, qua muziek ik ah, oh. Ja, ook. Um, ja, ik zing een beetje country, pop. En ik, ja, ik heb het heel veel geluisterd toen mijn ouders Ierse Volk draaiden en dat soort dingen. En ik ben toen naar de popopleiding gegaan uiteindelijk. En zo ben ik via al die dingen bij country en pop ter terechtgekomen. Volk. Ja, ook een beetje. Ja, ik hou gewoon heel erg van die tweestemmigheid en de melancholieke sound van het hele, van het hele genre. Ben je, ben je ook onder andere door, door andere mensen bijvoorbeeld beïnvloed op de folk en country? Ja, zeker weten. Ja. Ik heb heel veel geluisterd naar Jewel. Vroeger uh, op vakantie uh, op de achterbank van de auto. Ja. En we zongen echt alles mee, al haar albums. En later ben ik luister, gaan luisteren naar Alison Krauss en Martina McBride en, meer de bluegrass en country toppers, zeg maar, uit Amerika. Dus ja, zodoende. Uh, maar ja, dan moet je op een gegeven moment ook, of ga je op een gegeven moment ook uh, dingen schrijven. Uh, ben je jij, ben jij ook iemand die uh, zelf schrijft en de muzieklijnen er zelf ook bij bedenkt? Ja, ja ik schrijf uh, tekst en muziek. En uh, dat ben ik gaan doen in het eerste jaar dat ik musical studeerde aan het uh, conservatorium. En toen wilde ik eigenlijk maar naar de popopleiding. Maar ik dacht nee, dan moet je liedjes kunnen schrijven. Maar dat kan ik niet. En toen heb ik een keer een poging gedaan. En het is toch wel gelukt. En sindsdien ben ik zo steeds meer aan het schrijven. Dus, uh, ja. dat, dat, is, dat is ook wel uh, bijzonder als je zulke gaves hebt. Dat je dus een melodielijn en, een, en iets in je hoofd hebt zitten. Dat je denkt nou daar ga ik wat, uh, wat, wat mee doen. Um, ja, het is wel heel erg leuk om te doen. Het is ook wel moeilijk, omdat je altijd heel graag wil dat het lukt ofzo. En um, wat je zelf schrijft is altijd... Ja, ik ben, ik ben heel kritisch op mezelf ofzo. Dus het is wel lastig, maar als het dan eenmaal lukt is het ook wel weer heel erg leuk. Ja. Heb je iemand nodig die dan af en toe even zegt van... Nou, dat zou ik anders doen? Ja. Ja, dat is wel fijn om te hebben. Ja, gewoon iemand, ik heb uh, wat gitaristen om me heen en natuurlijk van school, mensen allemaal van het conservatorium, die af en toe even een uh, ongezouten mening mogen geven. Dat is wel fijn, ja. Is het ook zo dat ze dan uh, een beetje de ruimte kunnen krijgen om dingen te creëren, om een liedje misschien ook iets beter te maken of anders te laten klinken? Um, ja, wel. Ja, de ruimte. Ik weet niet. Ik ben wel best eigenwijs. Als ik, ja, als ik een compleetje of een refreintje mooi vind, dan wil ik het wel graag houden. Ik sta wel open voor verandering, maar als ik het zelf niet in eerste instantie te gek vind, dan ga ik het niet veranderen, nee. Goed, even dan nog wat anders. Want ja, eh, als mensen je op een gegeven moment eh, nu hier gezien hebben en gehoord, dan willen ze ook weten waar je te vinden bent op het Wereldwijde Web. Ja, inderdaad. Ik heb een website. Leuk dat je het vraagt. Uh, AnnikaEido.com En Eido is met I-E-D-O En daar staan mijn liedjes op en wanneer ik optreed en al die dingen. Dus, uh, en nieuws. Dus ja, uh, yeah. zodoende. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Steel Road is een uh, singer-songwriter, maar met, een hele, uh, ja, met één akoestische gitaar, Kees Mayfield. Wat mij opviel bij één van de nummers is dat je op een, een of andere manier een uh, ritme erin uh, brengt. Ik geloof dat het bij het derde nummer was. Het, het, het was heel uh, apart, uh, maar hoe doe je dat? Want dat, dat vraag ik me dan af. Ja, weet ik niet. Hoe doe je dat? Dat is gewoon... Uh... Eén keer gaat het goed en dan daarna gaat het steeds goed. En, uh, als je het uh, voor moet doen van een ander heel langzaam, dat, dat, dat soort dingen is het. Weet je? Dat soort dingen is het. Als je dan langzaam voordoet, dan lukt het niet meer. Dus het, uh, het is net als autorijden, denk ik, opeens dan zit het erin. En dan kan je wel proberen verkeerd te doen, maar dat gaat niet meer. <laughs> Want het is en gitaar en de maat aangeven. Ja. ja. Dat, dat maakte dat nummer. Ik weet niet welk het nummer, maar ja. noem het eens. Et al. Et nee. oh. al. Ja. Ja, dat is, het is in ieder geval een heel, uh, heel bijzonder nummer was dat. Ja. Wat, wat, ik ook, wat mij ook opviel was uh, een, een nummer wat je had geschreven over jouw vader. ja, ja Nee, je vriendin. Je oudere vriendin. Zit daar iets tragiconisch bij? Ja, natuurlijk. Het, uh, het is heel uh, sip. Als dat het goede woord is, maar, maar en dan in een leuke melodie. En op zich, het is ook niet zo erg. Het is voor haar wel, zij leeft prima ermee en ze vond het een leuk liedje. Dus. Haal jij dan de inspiratie uit wat er dicht om je, in je omgeving gebeurt? Uh, wat je liedjes betreft? Ja, ik denk het wel. Maar, maar het, is net als, het is eigenlijk net als schilderen of als beeldhouwer. Je, je zet je hoofd open en je gaat beginnen. En je moet maar geluk hebben als iemand je iets gunt. Dat er iets komt. Als dat niet komt, dan, dan komt het niet. Dus... Loop je dan met een, met een bloknootje gewapend ergens de melodielijnen al uit te schrijven, of niet? Nee, nee, eigenlijk weet ik niet. Dat, uh... Ik weet niet, nee. Is het, is het zo dat je dan op een gegeven moment uh, van, uh, nou je ziet iets en het zit gelijk in je hoofd? Of ik dat heb? Ja, uh, ja eigenlijk wel. Ja, als ik iets hoor, dan wil ik dat wel uitbreiden meteen. Inderdaad, tot het in mijn hoofd blijft zitten, ja. Even over je gitaar, want uh, ben je nou helemaal vergroeid met, uh, met dat apparaat? Nee, nee het, ging, het ging ook heel slecht hoor, voor mijn gevoel. Dus uh, heel slecht gitaar gespeeld. Dus, maar ja, ja, ik vind dat wel fijn als het krakken mikkig -mik is, als het niet steeds perfect is. Dat is wel fijn. Maar of ik vergroeid ben met mijn gitaar. Uh, uh, ik denk altijd dat je een gitaar moet veroveren. En ik heb, nou, ik heb een gitaar gekozen met uh, eigenlijk de moeilijkste gitaar. En uh, daar vecht ik elke dag nog tegen. Af en toe is hij uh, ongesteld en dan mag ik er niks mee doen. Mag ik hem ook niet aanraken, mag ik ook niet boos naar kijken. En af en toe dan gunt ze me uh, een goed liedje. Want, want ja, het is, het is uh, toch heb, ja, een haat liefdeverhouding. Omschrijf ik het dan goed? Ja, ja, ja precies. Ja. Dus het is wel uh, toch een beetje jouw ding in de gitaar, uh, wat dat er gaat. Ja, tuurlijk. ja. Uh, dan nog het uh, liedje over je vader. Hoe is dat ontstaan? Um... Ja, om nou de betekenis te zeggen. Het gaat over de oorlog, maar het gaat eigenlijk om mijn vader en zijn werk. Dat bedoel ik met de oorlog. Hij, gaat elke dag, hij werkt in een, in een kokerfabriek. maakt van de kartonnen kokers. En uh, ja, voor hem is dat de oorlog. En dat bedoel ik ermee. Hij komt elke dag thuis moe en moeite met slapen. En gewoon hard, hard, een echte arbeidsman. En dat, uh, daar had ik dat liedje om geschreven. Uh, even over jouzelf uh, Door wie ben jij geïnspireerd als singer-songwriter? Want... Ja, ergens doet het mij aan denken, maar kan even niet opkomen wat? Ik heb alles, echt alles. Ik kan niet zomaar, uh, nee, ik weet het niet. Verschilt per periode, denk ik. Nu, nu vind ik Neil Young weer heel uh, tof. En vorige week was het uh, Led Zeppelin. Dus ja. Uh, yeah. Het <laughs> is wel heel wisselend steeds. Ja, maar ja, uh, zo hoort het ook, eigenlijk. Is dat, is dat ook een beetje de basis van muziek? Uh, gewoon lekker? Lekker vrije blijven. Wat ik net zei, gewoon je hoofd open doen en... Kijken wat eruit komt. En niet van tevoren al denken van dit wordt zo en dit wordt zo en dit wordt zo. Even over de grote prijs van Nederland. Je bent zomaar uitgekozen. Of ja. met een demo. Ja dat was een fijne verrassing. Aangename verrassing. Zeker weten. Ja. Nog even waar de mensen je kunnen vinden. Uh, www.myspace.com Kees En dan is het C-A-S-E -S En dan Mayfield. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Dankjewel. Alsjeblieft. Thank mm -hmm. you. Je speelt op een gitaar, die wordt in 2008 voor je eigen gekozen als de winnares van de Grote Prijs van Nederland bij de Singer-Songwriters. En uh, dan ineens worden ook de nummers uh, hier en daar gedraaid op de Nederlandse radio. En dan heb je ook al een aantal optredens in voorprogramma's achter de rug. Zoals een aantal weken terug in het patronaat in het voorprogramma van Elske de Wal. Fabiana Dammers is zoals uh, gezegd de rode draad vandaag in deze bijzondere aflevering van... Uh, de zomer door met uh, ZFM en ja geen zondag in Kennenland. Ik vraag me alleen nog, nog steeds af of inderdaad de computerprogrammeur daar rekening mee heeft gehouden hier bij ZFM's antwoord zal het allemaal merken straks uh, na vier uur als er een leeg gat is ja dan zal ik wel moeten. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Uh, ja, ik heb inderdaad wel het goede nummer. Oh, heel aardig om te kijken. Maar goed, uh, deze man heeft uh, ooit deel uitgemaakt van uh, de baby's. En dit is Bad English, een later project van hem. Time stood still. En wil je weten wie dat was? Dat was namelijk John Waite. Zijn naam is volledig Julian Laubscher, maar hij noemt zich Julian Cassette. En dit was een uh, werkje van hem, Fly Away. Uh, het is een beetje jaren 80, 90 uh, jasje wat hij aangetrokken heeft om uh, deze muziek uh, aan uh, de man te brengen. En ineens uh, schiet bij mij te binnen, ja ik ken nog een aantal mensen die daar toch wel handig in zijn om wat dingetjes erin te mixen. Dat zijn de speakerfreaks, uh, Luca Perini en Stefan Kulema, die hebben wij hier ook ooit uh, over de vloer gehad. Misschien, al heren, als jullie zitten te luisteren, kunnen jullie er misschien wel licht wat mee uh, om daar een bepaalde remix uh, van te maken. Van een jongen uit Amsterdam met een Zuid-Afrikaanse achtergrond. Het zou wel eens hartstikke leuk zijn als we daar een, een mooie zomerhitte uit uh, weten voor te borduren. Zou zomaar kunnen, toch? Um, ik zit uh, ook even met een scheef oog uh, naar de volgende wk potten te kijken tussen uh, Paraguay en uh, Nieuw-Zeeland. En uh, inmiddels staat Paraguay met 1-0 voor. Dus voor die mensen die uh, de Kiwis een warm hart toedragen... helaas, het uh, ziet er op dit moment niet zo goed uit. Uh, het gaat heel erg leuk worden trouwens in die pool... want ze hebben allemaal één punt. Ook Italië, ook uh, Zuid-Korea en ook uh, Paraguay op dit moment. Maar ja, als er uh, nu veranderingen gaat komen... dan uh, is dat, uh, gaat dat feestje dus op een hele andere manier lopen... Hoewel. Goed, we hebben nog eentje te gaan tot aan het nieuws van drie uur. En dat is als we dan toch een beetje een navolging hebben op Julien Cassette. Hebben we, dit is natuurlijk een veel grotere hit geweest. En dat is in 1992 Felix met Don't You Want Me. Don't you want me? Mais don't où tu m'en l'as pas want où je don't you want me de où